Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De premier van... William Marlin zegt dat Nederlandse mariniers... niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland... na de orkaan Irma. De mariniers keken ernaar en deden niets... zegt hij in een interview met NRC. Volgens Marlin waren er afspraken gemaakt... over het handhaven van de veiligheid... maar kwam daar niets van terecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk koninkrijksrelaties in Den Haag zegt in een reactie dat de militairen een maximale en zeer adequate inspanning hebben geleverd. De tropische storm Maria die afkoerst op het Caribisch gebied is zoals verwacht uitgegroeid tot een orkaan. Sint Maarten wordt waarschijnlijk niet direct geraakt, maar Saba en is wel. Dat zal dinsdag gebeuren. Voor Sint Maarten kan vooral de vele regen een probleem worden, omdat 90% van de huizen daar beschadigd is door de orkaan Irma. Door etnisch geweld in Ethiopië zijn zo'n 50.000 mensen op de vlucht geslagen. Leden van de Oromo-bevolkingsgroep vertrekken uit de regio waar vooral etnische Somaliërs wonen uit angst voor wraakacties. Vorige week zouden Oromo-militanten 50 Somaliërs hebben gedood vanwege de moord op een plaatselijke Oromo-leider. De Ethiopische regering heeft troepen naar het gebied gestuurd om het geweld te beteugelen. Cyprus haalt miljarden binnen met de verkoop van paspoorten aan rijke buitenlanders, zoals Russen en Oekraïners, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant zijn alleen al vorig jaar 400 paspoorten verkocht aan miljonairs die het handig vinden om EU-burger te zijn. Zo kunnen ze zich overal in de EU vestigen en vrij reizen in het Schengengebied. Zakenmensen kunnen een Cypriotisch paspoort krijgen als ze voor meer dan 2 miljoen euro in Cyprus investeren. Ze hoeven niet op het eiland te gaan wonen en ook niet de taal te leren. Volgens The Guardian heeft Cyprus sinds 2013 zo al ruim 4 miljard euro binnengehaald. Het weer, hier en daar een bui, minimaal tussen 8 graden aan zee en 3 in het binnenland. Daar kunnen ook mistbanken ontstaan. Overdag af en toe zon, maar ook buien, vooral s middags en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, zon. Zandvoort en FM. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht. Er is voorbij. Wie renn? Wil... Rijtme van Zonvoort hey. Fancy! G-Y Oh, oh no, oh no, oh, no. Oh. Hey. Go. Go! Si, sabes que ya llevo un rato mirando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 Pasito quiero respirar tu cuero despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desearte a besos despacito firma las paredes de tu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 Cielo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi si se quede contigo pasito a pasito suave suavecito, lo hago pegando poquito con mis en esa mi boca es lugar favorito es favorito pasito a pasito suave sabecito lo hago pegando poquito a poquito We www.zfmzandvoort.nl Op en naar high place, liars.